2 uur, het NOS Journaal, Renate Evers. Staatssecretaris Mansveld erkent dat het beter was geweest... een kritisch rapport van de inspectie Leefomgeving over ProRail... eerder aan de Tweede Kamer te melden. Dat schrijft ze aan de Tweede Kamer. Vanochtend meldde de Volkskrant dat het ministerie... het rapport maandenlang heeft achtergehouden. Er staat onder meer in dat ProRail het spooronderhoud... zo goedkoop aanbesteedt dat vertragingen of ongelukken dreigen. In de brief aan de Kamer benadrukt Mansveld... dat ProRail aan de slag is met de aanbevelingen. In een eerdere brief noemde de staatssecretaris... Vorige maand het rapport van de inspectie niet... omdat ProRail de verbeteringen al in gang had gezet. Maar voor de informatie van de Kamer was het beter geweest... het wel te noemen, schrijft Mansveld. Minister Ascher heeft in de Kamer gezegd dat er geen geld is... om grote groepen mensen te compenseren voor hun koopkrachtverlies... Wel wil hij in het sociaal overleg met werkgevers en werknemers... aandacht vragen voor ouderen met een klein aanvullend pensioen... van zo'n 10.000 euro netop, netto per jaar. Die groep gaat er 9% op achteruit. PVDA-Kamerlid Hamer maakt zich zorgen over deze ouderen... omdat ze het toch al niet zo breed hebben. Minister Asscher over zijn toezegging. Mijn voornemen is om het koopkrachtbeeld van 2014 heel goed te gaan bekijken. Ook dat zal vast geen vrolijke boodschap zijn... Maar dan moeten we wel degelijk meewegen, die toezegging wil ik u wel doen, uh, wat bijvoorbeeld ouderen in 2013 al voor de kiezen hebben uh, gehad. De oppositiepartijen vinden dat er meer inkomensgroepen gecompenseerd zouden moeten worden, zoals bijstandsmoeders die volgens de berekeningen zo'n 7% moeten inleveren. Het Koninklijk Paleis op de Dam is vanaf 8 april gesloten voor bezoekers. Op de website staat dat het gebouw pas weer open gaat op 7 mei. Begin april beginnen de voorbereidingen in het paleis voor de troonwisseling op 30 april. In het Koninklijk Paleis op de Dam tekent koningin Beatrix de akte van abdicatie. Vanaf dat moment is zij prinses en Willem-Alexander koning. Het paleis blijft daarna nog een paar dagen dicht in verband met de dodenherdenking op 4 mei. Schaatser Jorrit Bergsma heeft op de Weissensee in Oostenrijk de open Nederlandse titel op natuurijs veroverd. De Friese marathonschaatser was na 100 kilometer de snelste van een kopgroep van drie. Geert Plender werd tweede, het brons ging naar Jauke Hogeveen. Bij de vrouwen ging de titel naar Mariska Huisman. Het weer vanuit het westen wordt het droger en de zon breekt steeds vaker door. Het waait stevig en de middagtemperatuur ligt rond 10 graden. Morgen vanuit het westen regen, het wordt dan een graad of 9... en er staat een vrij krachtige tot krachtige zuidwestenwind. Liever het over die lening voor de auto, wat kost het ook alweer per maand? Precies 150 euro. Nou ja, iets tussen de 150 en 200 in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 Dus ook als het om de cijfers gaat, is de Audi A4 Business Edition nu een wel heel aantrekkelijke keuze. Audi. Voorsprong door techniek. Nu in de winkel. Majesteit en moeder. Voor maar 6,95 bij het AD. Stel uw ideale Audi A4 Business Edition zelf samen op Audi.nl. Dit is Radio 1. EO, dit is de dag. Elsbeth Gutteke en Thijs van den Brink. Goedemiddag, van harte welkom bij Dit is de Dag. Shell moet schadevergoeding betalen aan een Nigeriaanse boer... voor de schade die hij heeft geleden door olievervuiling. No fish, no prewinkel... Nochilapia, die in het ecosysteem had been destroyed. Volgens de boeren is Shell verantwoordelijk voor de olievervuiling in hun gebied. Over Shell is de oorzaak sabotage. Daar is sabotage geweest met de olieleidingen, maar Shell Nigeria heeft er te weinig aan gedaan om die rommel daar op te ruimen. In vier andere gevallen hoeft Shell niet te betalen. Een belangrijke uitspraak van morgen over de olievervuiling in Nigeria. Shell is veroordeeld voor de lekkages die het oliebedrijf zelf heeft veroorzaakt. Maar niet voor sabotagelekkages. Liesbeth Enneking, zowel Milieudefensie als Shell claimen natuurlijk nu gewonnen te hebben. Wie is er volgens u de winnaar? Klopt. Um... Ik kan me voorstellen dat ze dat allebei claimen. Shell zegt: uh, Nou, de meeste claims zijn afgewezen. De rechter heeft gezegd: uh, het was sabotage. in de meeste gevallen uh, ook dat uh, Shell uh, daar geen schuld uh, aan had. Maar in één van de gevallen uh, heeft de rechter toegezegd: van nou, het was uh, toch uh, sabotage, nemen wij aan op grond van het bewijsmateriaal. Maar uh, we vinden toch wel dat, dat Shell iets meer had kunnen doen om dat te voorkomen. Jullie hebben het wel heel makkelijk uh, gemaakt. En uh, in, in dat geval, in, in die vordering, uh, is dus Shell Nigeria veroordeeld tot het betalen van een schadevergoeding. Een vondelingenluik, is dat nou wel een goed idee? Het lijkt eraan te komen in Nederland. Ethicus Jan Vorstenbos verkent straks de voor- en nadelen schilder zelf Beatrix. Dat was de opdracht en tientallen burgers exposeren vandaag hun eigen koningin in Apeldoorn. In de studio twee professionals, Hans Marcus en Sam Drucker. Ja, Ans Marcus, wie is er moeilijker te schilderen? De koningin of haar zoon uh, Willem-Alexander? Uh, moeilijke vraag. Ik, uh, het, het maakt mij niet uit. Ieder portret heeft zo zijn uh, eigenaardigheden en zijn spanning en ik, ik, nee, ik kan nou niet zeggen wie, wie ik liever schilder. Maar, koningin heb ik uiteraard uh, jou al gedaan. Ja, Sam Drucker, Nou, Ik verheug me nu al op dat pak. Dat pak van Willem-Alexander. Ja, dat is natuurlijk fantastisch zo'n pak. <laughs> maar gewoon een pak of zo'n zo Nee, natuurlijk niet. Zo'n zo'n uniform. Pak, zo uniform. Ja. Oh, ja. Dus met zo'n pet wit graag en Hobby. goud lijkt ja. me geweldig. Ja, ja, ja. Gisteravond lonken ze weer de oerwoudgeluiden. Deze keer bij FCN Bos, Bosch, gericht tegen de donkere spits van AZ Josie Eltidor. Sociaalpsycholoog Paul van Lange weet hoe dat werkt. Dat groepsgevoel op de tribune en ook of we er wat aan kunnen doen. En we hebben live muziek van de band Mr. Mississippi. En het wordt bijna traditie. We geven twee cd's weg. Ga naar de website. Dit is de dag.nu. En motiveer dan waarom u die cd van Mr. Mississippi zou moeten krijgen. En zometeen kunt u ze dus ook live horen. En kunt u niet wachten, dan staat op onze site ook een clip voor u klaar. Straks om half vier hoort u wie de gelukkige zijn. En dan hoort u ook de dichter bij de dag vandaag, Alexis de Rode. Ja, Shell moet dus gaan betalen aan één boer in Nigeria voor de olievervuiling die zij veroorzaakt zouden hebben, Lisbeth Enneking. U volgt die zaak al lang. U heeft er ooit ook een een uh, scriptie of een proefschrift zelfs. Een proefschrift, allebei over geschreven. Uh, ja, één boer is dus in het gelijkgesteld, die andere niet. Maar kunnen we nu verwachten dat er meer Nigeriaanse boeren... voor de rechtbank in Den Haag zich gaan melden? Of bij die rechtbank zich gaan melden? Dat is niet onvoorstelbaar. Ik, hè, het is, deze zaak is uh, baanbrekend in de zin van dat, dat dit eerste keer... We hebben meer van dit soort claims uh, gezien al. Uh, ook bij andere rechters in andere landen. Uh, maar dit is toch echt wel de eerste zaak... waarin de rechter nu toch duidelijk zegt... en ook al is dat maar dan bij één van de claims... Ja, er is aansprakelijkheid. En dat is niet aansprakelijkheid van de moedermaatschappij, Royal Dutch Shell... maar aansprakelijkheid van Shell Nigeria. En dat heeft toch echt waarschijnlijk wel ook een uitstraling naar potentiële eisers in, in, in ja, toekomstige zaken. Ja. Want, waar gaat het precies om? Wat is daar gebeurd? Waarom zijn die boeren naar de rechter gestapt? Ja, het ging om uh, verschillende gevallen van olielekkage um, uh, uit uh, pijpleidingen die werden uh, beheerd door uh, Shell Nigeria. En die liepen over het land van die boeren? Precies. Die, en en uh, bij verschillende dorpen zijn er olielekkages geweest en uh, ja, die, die boeren hebben zich eigenlijk verenigd. Dat zijn vier boeren samen met Milieudefensie. En uh, bij die uh, olielekkages is de olie over hun akkers gestroomd en in hun en visvijvers, en naar aanleiding daarvan hebben ze samen met Milieudefensie dus uh, een aantal procedures hier in Nederland uh, voor de rechter gebracht. Ja, en het bijzondere is ook dat ze het in Nederland deden, want Klopt. dat was ook de vraag: zou ja. het door de Nederlandse rechter ook als, als rechtmatig worden beschouwd of in ieder geval in behandeling worden genomen? Ja. Is dat ook een doorbraak? Ja, dat was al een doorbraak. Daar had, een, daar had de rechter eerder al in 2009 voor het eerst een uitspraak over gedaan, en dat was toen eigenlijk al in zichzelf uh, iets heel bijzonders. Hè, dat de Nederlandse rechter het was niet heel onverwacht, want op grond van het recht uh, kon dat, uh, hadden we dat al gezien, in theorie maar in de praktijk hadden we het gewoon nog niet gezien in Nederland. En de rechter zei al in 2009... ja, ik ben bevoegd om mij uit te spreken... over de claims tegen Royal Dutch Shell. Maar niet alleen de, de Nederlandse moedermaatschappij... maar ook de Nigeriaanse dochter. En ja. daar bestond nog wel wat, wat vragen over... of dat ook daadwerkelijk kon. Ja, wat ja. is de logica daarachter? Waarom zou een, een, een Nigeriaanse oliemaatschappij... en Nigeriaanse boeren... waarom zou een Nederlandse rechter daar iets over mogen zeggen? Ja, ja In dit geval... Uh, omdat, uh, he, omdat zij ook uh, de Nederlandse moedermaatschappij aanspraken. En Toch ook, gezegd, die, die combinatie. Ja, precies, ja. ze hebben gezegd... Uh, wij vinden niet alleen dat de Nigeriaanse dochtermaatschappij... aanspraak is, maar ook de Nederlandse moedermaatschappij. Ja, ja, daardoor is die Nederlandse link Precies, te. en daar is die link eigenlijk uh, uit voortgekomen. En uh, Shell heeft er ook wel tegen geprotesteerd. Want die heeft gezegd van... Uh, die spreken alleen maar die moeder eigenlijk aan. Uh, en, en dat, hey, volgens Shell zijn dat claims die eigenlijk helemaal niet haalbaar zijn... om hier ook die dochter voor de rechter te krijgen. Um, nou, dat, dat is wat zelder van. gezegd. Die hebben gezegd dat is misbruik van recht. Nou, daar is de rechtbank is het daar niet mee eens. hebben ze in, dit, uh, in deze uitspraak nog een keer uh, bevestigd. Dat vinden zij niet. Uh, de rechtbank zegt ook... Hè, het is niet zo heel raar dit soort claims ook tegen de moedermaatschappij. Ook al wordt vandaag dus geen van de claims tegen de moedermaatschappij toegewezen. We zien dat steeds vaker... Uh, in Nederland nu voor het eerst zulke soort claims. Maar we hebben ze in andere landen al meer gezien. En dat heeft ook te maken met, met globalisering neem ik aan. Dat, dat, dat klopt. Dat het daar een gevolg van is. Ja. U heeft de zaak uh, nauwlettend gevolgd. Toen, aan het begin van de zaak zat u ook hier aan tafel. Zijn er opvallende dingen gebeurd tijdens het uh, proces? Ja, nou het, dat vonnis dat eigenlijk in 2009 was uh, in zichzelf eigenlijk dus al opvallend. In die zin dat het dus bevestigde dat je dus... Het was de eerste keer dat uh, dit soort procedures voor de Nederlandse rechter gebracht werden. En daarin werd bevestigd ja, de Nederlandse rechter zal onder omstandigheden uh, zich ook bevoegd verklaren om kennis te nemen van die uh, claims. Niet alleen tegen de Nederlandse moedermaatschappij, maar ook tegen de Nigeriaanse dochter. En een andere uh, ja, belangrijke uitspraak was in 2011, september 2011. Toen heeft, uh, de boeren hadden gevraagd, die zeiden, uh, wij zeggen het is um, achterstallig onderhoud. Shell zei, het is sabotage. De boeren zei, uh, wij hebben wel meer uh, documenten nodig om onze claims te onderbouwen, maar heel veel van die documenten zijn bij Shell. Mm -hmm. uh, daar willen wij graag inzagen in. Uh, dat hebben ze aan de rechter gevraagd en de rechter heeft dat toen geweigerd. En uh, dat heeft ook belangrijke implicaties voor de uitspraak vandaag gehad, want uh, he, daardoor konden de boeren niet voldoende bewijs leveren dat het achterstallig onderhoud was. De rechter is dus uitgegaan van het idee dat het sabotage is, zoals Shell dat uh, heeft uh, tegengeworpen. En dat heeft ook uh, gevolgen gehad voor de uitspraak van vandaag. Ja, en daarom had... zijn ook een aantal claims afgewezen. Ja, ja want in, in het geval dat die boeren misschien wel toegang hadden gehad tot de documenten was, misschien mogelijk nog weer meer bewezen. Ja, dat is, dat maar is, dat is natuurlijk gissen, we maar ja, wellicht. Ja. Ja. We gaan even praten met Natasja de Vries. Zij deed... Uh, ...als gewone burger mee aan de documentaire Hallo Wereld, hier olieram van de varen En ze ging zelf in Nigeria kijken om te zien uh, ja, wat er dan te zien is in die delta met die olievervuiling. Goedemiddag, mevrouw de Vries. Ja, hallo, goedemiddag. Wat trof u aan in Nigeria? Nou, dat is echt... Uh, dat kun je inderdaad alleen maar ervaren als je daar rondloopt...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 Nou, je moet het zo voorstellen dat als jij nu naar buiten loopt en, en dan eigenlijk of uh, richting Groningen of richting uh, uh, uh, naar het zuiden. overal is daar olie. Ja, dus je kunt daar ook is eigenlijk niet meer naartoe. Groter lepen. dan een gebied als Nederland. Ja, ja. Wat, wat vindt u van de uitspraak? Dat eigenlijk maar in één geval nu is toegekend. die schadevergoeding is toegekend aan zo'n Nigeriaanse boer? Uh, nou ja, het is natuurlijk heel jammer. Uh, ik vind het wel begrijpelijk. Het, uh, het was wel naar verwachting, laat ik het zo zeggen. Um, omdat het toch best moeilijk is. Ik vind het ook een hele moeilijke zaak. Het is wel heel interessant, maar dat kan natuurlijk de andere gast veel beter uitleggen. Het is natuurlijk ook wel heel interessant dat dat nu gebeurt. Dat er toch ergens een aansprakelijkheid wordt toegekend. En dat vind ik wel een wel, um, ja, re wel, wel reden tot vreugde. Ja. Want u heeft natuurlijk ook een band gekregen. Dat kan je ook zien in de documentaire met de mensen daar. Is het voor, denkt u dat het voor hen feest is vandaag? Uh, nee. Want nee? Uh, Kijk, dat is alleen maar als je echt op alle fronten in gelijk wordt gesteld. En dat is nu niet zo. En waar het uiteindelijk om draait is niet deze rechtszaak. Het is eigenlijk wat daar nu al vijftig jaar gaande is, dat daar de vervuiling alleen maar erger wordt. Dat dat a eerst, ten eerste wordt gestopt en ten tweede dat het ook echt uh, opgeruimd wordt. Ja. Want dat is ook wel nodig. Hartelijk dank, Natasja de Vries. Even dank terug wel. naar mevrouw Ennekin. Ja, dat is natuurlijk de vraag. Is dit het begin van een schoonmaakactie in de Niger-delta? Want in die documentaire zie je inderdaad dat het enorm is. Dat er miljarden nodig zijn. Ik kan me voorstellen dat Shell niet zo zin heeft... om in zijn eentje die kosten te gaan dragen. Ja, daar, daar is al eerder uh, ook het een en ander over gezegd. Uh, door de Verenigde Naties is er een, uh, een rapport geschreven... ook over uh, de, de wijdverbreide milieuvervuiling in de Niger-delta. Um, en, en op grond van dat rapport zijn ook voorstellen... Gedaan om uh, uh, met de, de, de bedrijven die daar opereren gezamenlijk te komen tot een, een, een grote pot met geld, zeg maar. Van waaruit uh, ja, die, die enorme vervuiling moet worden opgeruimd. Dus daar, daar zijn, worden wel stappen ondernomen. Maar ik meen, en daar ben ik niet helemaal zeker van, dat het zo is dat uh, Shell wel zegt: van ja, wij willen wel storten in die pot, maar dan moeten de anderen het ook doen. Want ja, we gaan niet in ons eentje nee, voor alles op. Dus dan zit iedereen weer op iedereen te wachten. Precies. Daar komt het dan op. Maar, ja, maar ja, wat met... heeft de rechter nu uitgesproken? Hoeveel moeten ze betalen? Ja, dat is nog niet duidelijk. De rechter heeft gezegd, en dat was ook de inzet van deze claims in eerste instantie, uh, in een van die vorderingen dus dat Shell Nigeria aansprakelijk is en ook schadevergoeding moet gaan betalen. Hoe hoog die schadevergoeding zal zijn, dat wordt in een nadere procedure uh, ja, uitgevochten weer voor de rechter. Okay. Ja. En zou dat kunnen betekenen dat dat heel weinig wordt? Of... In is Nederland, dat lastig te ja, zeggen? In Nederland, wat, wat, wat belangrijk is om te realiseren... in Amerika zie je vaak van die gigantische ja. uh, schadevergoedingen. Um, in Nederland hebben we uh, het systeem... dat je een schadevergoeding gebaseerd is... op de schade die je daadwerkelijk geleden hebt. Dus het zal aan uh, de betreffende boer zijn... om te gaan laten zien en op geld te waarderen... de schade die hij heeft geleden... doordat die olie uh, op zijn akkers en in zijn visvijvers is gestroomd. En ja, it, ik kan niet heel, zelf niet goed zeggen hoeveel dat zal zijn... maar ik neem, uh, het zal geen miljoenenbedrag nee, zijn. Dat geloof nee. ik niet. Gaat de Nederlandse rechtbank dan ook naar Nigeria toe... om zelf te kijken? Want dat ze natuurlijk wel vaker in, in zaken. Is dat, is dat ook een optie? Jij wilt ook rechter worden. Nee, maar ik kan me voorstellen dat je het zelf wil zien. Ja. Als rechtbank ook. Ja, nee, volgens mij is dat in deze zaken niet gebeurd. De rechtbank heeft zich uh, over het Nigeriaanse recht laten informeren. En ook over de feiten en omstandigheden van de zaak. Uh, door de advocaten van de uh, beide partijen. En ook uh, door het Internationaal Juridisch Instituut in Nederland. Wat dan uh, meer kan vertellen ook over uh, hoe buitenlandse rechtsstelsels in elkaar zitten. En heeft uh, zich ingelezen in het Nigeriaanse recht. Maar is niet uh, zelf ook uh, naar Nigeria nee. geweest om ter plaatse te kijken. Verwachten we op korte termijn meer van dit soort zaken... Um, op korte termijn weet ik niet, maar ik denk wel dat deze zaak heel duidelijk een signaal zal zijn naar um, uh, ja, slachtoffers. Uh, mensen die schade hebben geleden als gevolg van de activiteiten van multinationals in ontwikkelingslanden. Dat er dus echt wel mogelijkheden bestaan om dit soort zaken aan te brengen voor rechters in westerse landen en uh, ook in Nederland. Maar dan heb je als individu in zo'n land waarschijnlijk wel een organisatie nodig om je ja, daarbij te helpen. Want... Klopt, je ziet dus ook eigenlijk dat in bijna al dit soort zaken altijd wel uh, NGO's, organisaties als Milieudefensie betrokken zijn. Om uh, in ieder geval een soort van organisatie tot stand te brengen. En ja, er zijn natuurlijk vaak ook enorme financiële barrières die ook opgelost moeten worden. Dus de hele logistiek uh, vereist meestal wel dat daar een organisatie nog ook uh, bij betrokken is. Ja. Ja, ja. Het is tijd voor muziek van de band en Mississippi. Afgelopen vrijdag is jullie debuut-cd gepresenteerd in een uitverkocht Tivoli de Helling. De eerste show van jullie tour in Paradiso is al uitverkocht. Uh, Serious Talent op 3FM, de wereld draait door. Voorprogramma's van onder andere Blauwtsoen. Danny, uh, hadden jullie dit gedacht toen jullie begonnen in 2011? Nee, dat is niet normaal hè? Echt niet Nee. nee. Nee, het, ging, het gaat allemaal heel rap. En vooral deze maand kwam eigenlijk alles een beetje uit. Het stond op noordslag inderdaad. En uh, de release was uitverkocht en de plaats uit. Die, uh, ja, we hebben heel goede recensies. Dus uh, veel vijf sterren. Dus we zijn super blij. kan je ja. helpen. Snap je het, Maxime? Ja. ja. Je <laughs> snapt het wel. Dat het uitverkocht is. Nee, dat het zo goed gaat. Dat het zo goed gaat. Nou ja, ik ben eigenlijk ook een beetje verrast. Ik niet verwacht dat het zo, zo goed zou gaan. Nee. Eigenlijk. Dus ik zit nog steeds in een roes eigenlijk met alles. Jullie maken erg ingetogen muziek. Past dat bij uh, het thema van de cd? Nou, de cd is een beetje gevarieerd, vind ik zelf. Uh, het zijn momenten dat het ingetogen is, maar ook momenten dat het wel wat harder gaat. Dus ik vind dat het wel heel gevarieerd is, de, uh, onze debuut. Oké. Okay. Jullie gaan nu uh, Northern Sky uh, spelen. Denny, waar gaat het over? Weet dat Maxime van... Oh, sorry, Maxime, waar gaat het over? Het, uh, ja, het gaat een beetje over een, uh, een zoektocht uh, naar jezelf. Doe maar, wij zoeken mee. Across Daar Danny van Tichelen, Tom Broshuis, zang en percussie Samra Jacobs, zang Maxime Barlach, Mystery Mississippi. Om kwart voor drie horen we u nog een keer. En luisteraars, u kunt op de website Dit is de dag, nu aangeven waarom u de gratis cd van deze band wilt hebben, de nieuwe cd. En aan het eind van de uitzending maken we twee winnaars bekend.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 In Antwerpen is al sinds 2000 een vondelingenluik... waar baby's anoniem als vondeling ingelegd kunnen worden. In Nederland hebben we dat niet, maar stichting Het Babyhuis wilde er een in Dordrecht. En gisteren was er het, nieuwt, dat het nieuws dat de VVD ook wel uh, voelt voor zo'n luik. Jan Vorstenbos, filosoof en ethicus. Ja, is dat wenselijk, een babyluik? Ja, ik denk dat in de afweging het niet zo wenselijk is, nee. Het lijkt me geen goed idee. Want waarom nee. hebben ze het in België bijvoorbeeld? Wat is de gedachte? Ja, de gedachte is dat uh, wanhopige moeders die ja, als ze geen andere uitweg zien een kind uh, op straat te vondeling leggen of misschien zelfs doden, dat die hier een uitweg zullen vinden. En dan weten dat het kind eigenlijk ja, in een verwarmd en met een redelijke toekomst ofzo terecht komt. Nou ja, dus in plaats van uh, het echt aan een lot overlaten, het opbrengen op een plek waarvan je weet, dan heeft iemand de zicht op. Precies, dat klinkt ja. als een vooruitgang. Ja, nou ja, goed, als je zou kunnen aantonen, maar dat is inderdaad een groot probleem... Van dat inderdaad die wanhopige moeders dan meteen dat zien als een uitweg. Want een van de problemen is natuurlijk van dat ze dat anoniem zullen willen doen, meestal. En dat anonimiteit eigenlijk stuit op een bepaald recht wat zich langzamerhand ontwikkeld heeft... namelijk het recht van kinderen om een genetische afkomst te, te, te kennen. Dat staat in de weg? En uh, dat, dat staat in allerlei verdragen en ook in het Nederlandse, in het Nederlandse recht... En uh, ja, dat, uh, dat, dat kan dus niet waargemaakt worden bij, bij, bij deze nee, baby's. Omdat dus de ouders heel... onbekend zijn. Ja, dus ook bij adoptie al soms al een hele discussie en zo. Maar ja. dat is één dat is van de zaken. Uh, een ander aspect wat, wat in de discussie... Zullen we eerst even luisteren naar het babyhuis ja? zelf in ja, okay. Dordrecht? Die ja. een van de motieven is dus terugdringen van kindermoren. En uh, het babyhuis in Dordrecht zegt daar het volgende over. Er zijn gewoon moeders in nood... die niet weten wat ze met hun kind aan moeten. En het echt alleen maar in anonimiteit af kunnen geven, af willen geven. En um, een kat in het naal maakt rare sprongen. Als zo'n moeder nergens terecht kan, uh, kan ze het op een onveilige plek achterlaten. Dat is niet iets wat we moeten willen. Of nog erger, er worden ook kindjes gedood. Ja, dat, de, de, de cijfers tot nu toe geven aan dat het in Nederland drie keer per jaar gebeurt. En de gedachte is dus dat dit dat terug zou kunnen dringen. Ja, ja, ik, ja, kijk, het is natuurlijk lastig om dat te voorspellen. Het gaat om een hele kleine aantal. Dus je kunt er eigenlijk niet heel erg veel over zeggen. En andere landen, de status van waar ze die vondelingen luiken wel hebben, dat is ook niet heel erg duidelijk. Maar als je een beetje inleeft in zo'n moeder, en die, dan moet ze natuurlijk al wel het vertrouwen hebben dat ze anoniem zal blijven. Ze is wanhopig. He, dus ik denk dat het niet zo heel erg vaak zal voorkomen. Nee, in België dat zijn er juist de, de laatste tijd, we hebben gebeld. Het afgelopen jaar hadden ze na jaren van geen vondelingen ineens drie vondelingen. Ja. Nou ja, dat is opvallend, ja. Maar nogmaals, het gaat om een hele kleine aantal. Je kunt erover gaan speculeren. Hoe komt dat nu ineens? Economische hè? crisis, wordt dan gezegd? Zou kunnen, zou kunnen. Ik weet het niet of het inderdaad gaat toenemen. Hè? Van, uh, het, het, het, het hele probleem is natuurlijk breder. Het gaat om, uh, om uh, ja, ongewenste zwangerschappen. Vaak ook in situaties die met incest te maken hebben of met verkrachting. Dus het, is allemaal, het ligt allemaal heel sensitief. Je weet niet precies van hoe die moeders erop zullen reageren. Wat ik er wel bij wil zeggen is van dat dit eigenlijk ook een discussie is tussen ja, de instituties die vaak vanuit een juridisch Kader denken die, die, die cijfers hebben en die daarom afhoudend zijn tegenover dit soort ja, door gevoelsmatige heel begrijpelijke redenen ingegeven persoonlijke initiatieven om iets te doen aan de situatie. Ja, jeugdzorg tegenover een mevrouw in Dordrecht die uh, het lot van die kinderen zich ja, aantrekt. In zekere zin zou je het ook kunnen zien als een soort van vertaling van een discussie die in de ethiek ook gevoerd wordt tussen de ethiek van rechten, hè, waarbij gewoon gekeken wordt van hoe die rechten tegen elkaar kunnen worden afgewogen en heel goed nagedacht wordt over de lange termijn consequenties mm -hmm. en zorgethiek die veel outreach. Is die gewoon dingen wil doen en wil uitnodigen van... kom naar ons toe, want wij zorgen dan wel voor je. He, dus dat is meer in de, in de kleine ruimte van de relaties... is dat een hele goede benadering. Maar als je dit soort dingen gaat afficheren in de media... en zegt van hier is een luik... Dan kan het ook een aanzuigende werking hebben op mensen die bijvoorbeeld vanwege de economische crisis een gehandicapt kind krijgen. Waar ze zelf voor moeten betalen en denken van nou dan leg ik het toch mooi daar neer. Iedereen blij. Wat is dat, van, want jij zei net die genetische afkomst die kind, waar kinderen recht op hebben om ja. dat te weten. En die aanzuigende werking zijn dat dan de twee redenen of is er nog meer te verzinnen waarom je het geen goed idee vindt? Nou, ik denk van dat dat wel de twee belangrijkste redenen zijn, ja. Ja, ja. En uh, aan de pro-kant staat natuurlijk het recht op leven. Hè, van, maar ja, dat is inderdaad... Je uh, zou moeten aantonen van dat, die, dat die linker precies ligt. Hè. Want ik geloof in de goede bedoelingen. En ik geloof ook dat het kind goed terecht zal komen. Maar dit is op latere leeftijd natuurlijk wel een belangrijk punt. Anderen nou, andere aan, ja. aan tafel die zegt van... Nou, ik vind het wel een goed idee. Geen goed idee, lijkt mij. Mevrouw Marcus, nee? Nee, nee. Nee, wat, wat net gezegd werd... Uh, misschien dat je dan uh, sneller denkt van... Nou, dan los ik het op die manier op. Oh, ja. Ja. ik vind de aantallen drie. Hè, drie suggereert dat het toch nog niet zo'n heel grootschalig probleem is. En dan kun je nog beter even de voordeel van het twijfel geven en zeggen van nou we wachten er nog even, even mee. Stel dat het erger wordt, dan heb je misschien een sterkere aanleiding. Drie moorden is te weinig. Dat zeg ik dan even heel cru. Dat, dat is heel cru, maar ik, ik, ik vind dat inderdaad uh, een klein aantal. Op 17 miljoen mensen? Ja, ja 70 ja, die, miljoen is heel veel, ja. interessante opmerking van wachten tot het zich ontwikkelt. Want historisch gezien is dat inderdaad zo gebeurd. Die vondelingenluiken die zijn eigenlijk in, in, in ingesteld in de Napoleontische tijd... toen Napoleons legers over heel Europa trokken. En heel veel kinderen maakten natuurlijk. Dat gaat een beetje het uh, uh, logisch verloop in een oorlog. Uh, alhoewel niet wenselijk natuurlijk. Dus er waren heel veel kinderen die inderdaad gewoon, ja, an, ja, gewoon niet wisten van wie ze waren. En die dus ook kwijtgespeeld moesten worden. En toen heeft Napoleon gezegd, en dat is in de wet ook nog steeds vastgelegd... van laten we die vondelingen luiken maken... zodat dit ja, toch wel een vrij grote probleem op een manier kan worden opgelost. Hè. Vaak worden die bij kloosters of bij hospitalen ingericht en zo... zodat er inderdaad gewoon een toekomst was voor die kinderen. Omdat daar, gezien de, de aantallen, gewoon wel waarschijnlijk... en misschien ook door een andere tijd, hè, de kans veel groter was... van dat er allerlei dingen zouden gebeuren. Maar dan zou jij ook omgaan als het er niet drie waren, maar acht... Nou ja, ik vind de, de, de link tussen het feit... Van dat dit, deze mogelijkheid echt positieve effecten heeft... vind ik wel heel erg belangrijk. Ja, wat ik ook belangrijk vind... is van dat het wel een soort symboolfunctie kan hebben. Het is duidelijk van dat onze onze samenleving uh, twee tendensen kent. Eentje is een, een hele sterke empathie, dat zie je ook bij deze vrouw. Hè. Dus ik twijfel ook geen moment aan hun intenties. Hè. En, en, en ook, ook een aspect van dat, dat we daar wat persoonlijk aan willen doen. Hè. Dat we niet willen blijven wachten. Er is een soort wantrouwen tegenover de instituties. Laten we zelf de hand aan de ploeg slaan. Met name ook in ethische onderwerpen. Of zwaar ethisch geladen onderwerpen. Denk aan pedofilie, waar mensen een hele hoge norm stellen. Nee. Dan zelf op, doek, op zoek gaan. Hè. Dus dat, dat vind ik wel een bedenkelijke kwestie eigenlijk, van dat die spanning aan het groeien is. Dus dat als men geen vertrouwen heeft in instituties, gaat men persoonlijke initiatieven ontplooien via internet of via deze particuliere ja, Is dat bedenkelijk of is dat ook wel mooi? Nou, het is lastig omdat inderdaad er dan verschillende systemen door elkaar heen gaan lopen. Ja. He, van, uh, het is verwarrend voor, voor mensen die zich in die situatie bevinden. He, uh, ik denk dat het onvermijdelijk is, maar we moeten wel proberen dat in de publieke discussie een beetje te hanteren. Want anders gaan mensen natuurlijk ook tegenover die persoonlijke initiatieven die van meet af aan natuurlijk niet zo'n sterk vertrouwen opwekken als een rechter die ja een heel systeem om zich heen heeft, en weten mensen eigenlijk niet meer precies van wat ze in die situatie moeten doen. Ja. Dus ik zie daar wel een, een groeiend probleem eerlijk gezegd. Voor King? Ja, ik vind het wel interessant. Want het is, wat je wel ziet is een tendens in de maatschappij. dat, eh, naarmate, Grote tendens, maar naarmate de overheid zich weer wat verder terugtrekt. Hebben we hebben een hele verzorgende overheid gehad. Die trekt zich weer wat verder terug. Je toch steeds meer burgerinitiatieven. Je eh, ziet dat, dat het initiatief weer terugkomt bij de burger. Ook voor de zorg voor anderen. En dat vind ik hier dan wel weer heel, eh, ja, dat, heel treffend. Dat, dat je dat hier eigenlijk ook weer ziet. Hè? Dat burgers het eigenlijk het in eigen hand eh, nemen om ook voor anderen eh, te zorgen. Ja, ja. ja, maar er is ook een, een, een structureel probleem. Tussen de benadering van juristen en de benadering van bijvoorbeeld psychiaters en zorgen. Hè. Dat hebben we gezien bij de gedwongen opname. Hè, waar hele strenge eisen zijn om mensen gedwongen op te nemen. Dat is ook heel begrijpelijk. Maar dan ontwikkelt zich toch bemoeizorg. Omdat ja, de, die instanties zeggen dan van ja, dat mogen wij niet. Hè, dat staat in de wet en zo. Terwijl er tegelijkertijd voor je ogen allerlei dingen gebeuren waar je wilt ingrijpen. Hè. Dus er is ook een interne spanning tussen die twee systemen. Het gezondheids-, het zorgsysteem zal ik maar zeggen en het juridische systeem. Goed. Zometeen, na het nieuwsoverzicht van half drie, praten wij met Hans Marcus en Sam Drukker over het schilderen van royalties. Beatrix op het doek toveren. Dat hebben we al veel gezien, maar hoe doen we dat straks met Willem-Alexander? Eerst het nieuws, en dat wordt gelezen door Renate Evers. Radio 1, het nos journaal. Staatssecretaris Mansveld erkent dat ze een kritisch rapport over ProRail eerder had moeten melden aan de Kamer. In dat rapport staat dat ProRail het spooronderhoud zo goedkoop aanbesteedt dat ze ongelukken dreigen. Volgens Mansveld is ProRail al een tijd bezig met het doorvoeren van verbeteringen en is het rapport daarom niet naar de Kamer gestuurd. VVD-gedeputeerde Sjoen Knecht uit Zeeland... heeft een pijnlijke fout gemaakt bij het afleggen van de eet. Ze stak haar linker in plaats van haar rechterhand omhoog... en zei zo waarlijk helpen mij God almachtig." Terwijl dat almachtig moet zijn. De beediging is volgens de provincie wel rechtsgeldig... maar wordt voor de zekerheid toch overgedaan. Zes ambtenaren van stadsdeel Zuidoost in Amsterdam worden verdacht van fraude. Ze zouden onder meer aannemers die door het stadsdeel worden betaald... hebben ingeschakeld voor privéverbouwingen. Vijf ambtenaren zijn overgeplaatst en een leidinggevende is geschorst. En schaatser Jorrit Bergsma heeft op de Weissensee in Oostenrijk... de open Nederlandse titel op natuurijs veroverd. De Friese marathonschaatster was na 100 kilometer... de snelste van een kopgroep van drie. En tot zover het nieuws van dit moment. ANDB Verkeersinformatie. Er staat file op de A20, hoek van Holland, richting Gouda. Tussen Spaanse polder en Rotterdam-Krooswijk, 4 kilometer. Er is daar een ongeluk gebeurd. De rechterrijstrook is dicht. Vertraging op het spoor tussen Hengelo en Enschede. Er rijden geen treinen door een aanrijding. De vertraging is meer dan een uur. Radio 1, dit is de dag. Goedemiddag, mooi dat u luistert naar Dit is de Dag. Hier aan tafel zit de sociaal psycholoog Paul van Lange. Met hem praten we straks over de oerwoudgeluiden... die gisteren te horen waren bij de wedstrijd Den Bosch AZ. Verder Lisbeth Enneking over de shell in Nigeria... huisethicus Jan Forstenbos en Hans Marcus en Sam Drukker, portretschilders. U kunt reageren via Facebook, via Twitter met de hashtag DDD... of ga naar onze website ditistedag.nu. Juist een, een dag voor de verjaardag van koningin Beatrix... werd de tentoonstelling Beatrix in beeld feestelijk geopend in Paleis het Loo. 75 portretten van onze koningin gemaakt door professionals... uit de categorie van onze twee gasten hier aan tafel, Hans Marcus en Sam Drucker. Maar er mochten ook amateurs meedoen. Een kloddertje. Zoek een leuke ezelhaat. Ja. Ja. Ja, leuk. <laughs> een kloddertje. Ik, ik probeer altijd uh, iets van, van uit het leven van iemand uh, te gebruiken in een portret. Nou, ik had geen hout uit het leven van, van de koningin uh, zelf. Maar dit is een plankje uh, uit een kaasfabriek. Um, ja, Hollandser dan een kaasplank. Een kloddertje. <tie> Eigenlijk precies waar ik uh, wil dat uh, de koningin verschijnen, heb ik een koffiekopje gebruikt. Leuk je hebt ze allemaal opgedronken, hè? anders niet ja. opgedronken. <tie> Ja, tante Til van de familie Knots, die mocht willen dat haar werk ertussen hangt. Maar mevrouw Marcus maakt portretten alle gekheid op een stokje. Iedereen kon wel meedoen, hè? Iedereen kon meedoen, ja. ja. Ik, ik heb wat dingen voorbij zien komen. En ik dacht, nou, dat ziet er prachtig uit. Ja, niet ja. alleen maar koffiecupjes. Nee, en stukjes uh, hout, Van alles wat. Sam ik zag u een beetje uw gezicht vertrekken toen u dit hoorde. Van plankjes, hout en koffiecupjes. Nou, ik dacht dat ik mezelf hoorde praten. Oh, Oké. Okay. Ja, was dat ook zo? Nou ja, ik schilder uh, regelmatig op uh, plankjes en uh, zeildoek. Koffiecupjes. En ja. uh, koffiecupjes. Ja. Koffie Bent u verbaasd dat zoveel mensen, want er waren duizenden inzendingen, dat zoveel mensen zich blijkbaar geroepen voelden om de koningin uh, te portretteren? Nou, ik vind, nee, dat verbaast me helemaal niks, want er wordt ontzettend veel geschilderd. Er wordt wel eens gezegd, er wordt ontzettend veel geschreven, maar er wordt ook ontzettend veel geschilderd. En er zijn heel veel mensen die vinden het leuk om portretten te schilderen. En dan vind ik de stap naar, naar bekende mensen en mensen waar, me, waar mensen bij betrokken zijn, waar ze van houden wellicht. Ja, dat vind ik een hele logische stap. Dus de ja. koningin is zo uit de krant geknipt. Ja, ja. Anders mag je zou zeggen, ja, die, er is al zo vaak een portret van haar gemaakt. En je hebt al zoveel foto's van haar gezien. Is er dan als kunstenaar nog iets, iets uitdagends aan? Of zo'n portret van de koningin te maken. Nou, dat denk ik wel. Dat blijft, ieder, ieder gezicht blijft een uitdaging. En je kunt het op verschillende manieren natuurlijk vertalen. En ik weet nog dat er in Apeldoorn een, een museum... Een, ook een expositie was over Maxima. Dus daar waren er ook ontzettend veel inzendingen. Dus dat blijft voor iedereen boeien en voor mij ook. Hoor. Ja, voor u ook, want heb, we hebben hier u heeft diverse, nou ja, een heleboel... maar we hebben er hier even twee uitgehaald. <tosses> een een uh, blauw portret van koningin ja? Beatrix... met koningin Beatrix uh, uh, voor Nederland in het blauw. En, en een gele, ik hou ze even op en ze zijn ook op de website te zien. Hoe gaat u te werk als u zo'n portret moet maken? Nou, um, voorheen, uh, praat ik nu over uh, misschien tien jaar geleden... kreeg ik van de RVD... Foto's. Dus dan ging ik uit van foto's. Tot op een dag. Um, de Lito van Mart Reuling op was. en er een nieuwe Lito moest komen. En ik. met een aantal kunstenaars, waaronder uh, Sam toevallig ook. Um, naar uh, Huis den Bos mocht om daar 2,5 uur om de, om de koningin heen te lopen. En liep je met elkaar zo'n beetje om de koningin nou, heen? Nou, we mochten foto's maken, we mochten schetsen maken, ah, we ja. mochten echt goed naar de koningin kijken. En ik moest daar, ik was dus niet voor die vervolg-lito uh, van uh, Mart Reuling, maar ik zou voor de gemeente Tilburg een statieportret maken van twee meter hoog. En dat, uh, en dat was de aanleiding dat ik er ook bij mocht zijn. Ja, ja. En, en mocht zij lezen ondertussen of moest ze gewoon stilzitten? Nee, ze moest echt uh, bewust naar voren kijken. Ze was echt, Twee en uh, uur lang. echt model. Nou, met respect hoor, want nou, het is ja. echt niet zo makkelijk. Nee, dat geloof ik. <laughs> Dan gaat je als model misschien ook wel vervelen, toch? Nou, dat, dat kan ik me voorstellen. Maar ze <laughs> deed hè, heel rustig. We ja. hebben nog een beetje thee gedronken. Sam, en, en drukken weer... u nou, was ja. er ook bij? Ik was daarbij. Zei, ik, ik vond dat ze deed dat eigenlijk heel normaal. En ja. dat is helemaal niet uh, saai, want dat is heel, heel, heel veel concentratie en aandacht. Want mag je praten? Anders, nou, je mag praten tussendoor. Maar als je, als je serieus aan het werk bent, dan kan ik in ieder geval niet praten. Maar de koningin, moet die stil zijn ook? Uh, nou ja, je wil, je wil iemand uh, tekenen. We mochten foto's maken. En dan praat je niet. Dat praatte de koningin ook niet. En ik denk ook dat je. Het enige verschil is met normaal. Dat in dit geval was het Hare Majesteit zelf die de regie had. Dus die ook bepaalde manieren een pozen veranderde in de andere. En nou twee. In haar eigen tempo draaiden ze zich van links naar rechts. We waren in totaal met vijf kunstenaars in die ruimte. Sommige dichtbij, sommige ver af. En uh, dan, uh, dan had je maar te doen met de tijd die zij daarvoor gaf. Voor dit, dit moment, voor deze pose. Ah ja, ja. Terwijl je normaal zeg je zelf van draai ze even om of doe ze even dit of nou, dat. Nou, ik weet nog, in die tijd had ze enorme vierkante schouders. Dat was toen mode. Want prins Klaus leefde nog. Dus zo lang <coughs> praat ik uh, over zo lang geleden praten. Ja. En ik vond recht van voren vond ik bijvoorbeeld erg vierkant. Ja. Dus ik ben een beetje om haar heen gelopen. En op een gegeven moment was er een moment dat ze naar mij keek. En dan ben je blij. dan denk je, dit is het. Komt en dat was het. het ook. En dat is het, het vervolg. Uh, uh, maar dat is een moment. Ja. En dan moet je onmiddellijk dat in je, in je hoofd opslaan. Is, nou, dat nee, deze, nee, nee. is dat deze blik van het blauwe portret? Ja, dat is het moment dat ik niet die hele grote vierkante schouders zie. Hè? Maar minder. En een vriendelijke blik... Ja. ja ik aardig heb diverse die... foto's gemaakt. En oh, je mag, je mag foto's uh, mocht foto's maken. Je mocht foto's maken. En ja. je mocht schetsen maken. Dus we hebben eigenlijk van al, we hebben hard gewerkt die middag. Ja, dat geloof ik wel. Ja. En uh, want het moet in die twee, tweeënhalf uur gebeuren. Ja, want dan kom je terug in je atelier en dan moet je dat heb je dat in je hoofd zitten en met foto's en dan. Ja, dan breng je je rolletje weg naar. Uh, per ongeluk deed ik de hele maand. Ja, oh ja, serieus? <laughs> wat zei je die toen nu ze weer Nou, dat man. weet ik niet. Ik denk dat ze toch echt verbaasd waren. <laughs> ja, ja. Zo moet je in huis kijken wat we hier ja, hebben. Ja. We hebben nu hier. Maar ja. is dat niet heel lastig? Want dan sta je weer in dat atelier... en dan, dan moet het allemaal maar weer uit jezelf komen. Ja, maar komen. ik denk dat wij, dat zal Sam ook wel hebben... Dat, dat als je veel portretten maakt, dan kijk je anders naar mensen. Je slaat dingen op. Je moet gewoon weten wat je onthoudt. Zo, zo luistert iemand die veel interviews afneemt... die luistert anders waarschijnlijk dan mm -hmm. wij. Maar... Ja, althans, ik, uh, ik heb echt goed gekeken naar die huid en dat haar. En, en dat ja. zit dan nogal. En dan moet je natuurlijk kijken op de manier waarop je altijd kijkt. Het Niet een apart, bijzonder portret zijn. Het is nee. altijd, je, maar dat is ook moeilijk. Het is, nee, nee, dat is niet koningin. moeilijk. Nee nee? Nee, nee, nee, nee. Dat is niet moeilijk. Je moet gewoon uh, goed kijken. En dat moet je altijd. En dat goed kijken is moeilijk. Want, uh, Stelt die... gewoon allemaal niks voor, als bed. Nou ja, ik kan het niet hoor. Maar. Ik ook niet. Um, uw portret, mevrouw Marcus is er gekomen. Uh, en ook goedgekeurd door de koningin. Maar dat van u niet, meneer Drukker. Wat is daarmee gebeurd? Nou, ik was inderdaad in die... In die uh, uh, het was de bedoeling dat dat, uh, wat Ansel zegt, die uh, Marte Reuling-prent, die was op. En dan moest een nieuwe komen. En ze wilden niet één, maar een aantal daarvoor uh, beschikbaar stellen. Ja. En ze hadden toen een selectie van vijf kunstenaars. Waarvan ik, heel eerlijk gezegd, erg, uh, erg goede mensen, hele leuke namen, zaten daarbij. Vond ik ook gewaagd. Ja. Goed, goed bedacht. En uh, van die groep in de eerste, eerste ronde uh, overleefde niemand. En ik kreeg te horen dat, die, uh, dat ik op de goede weg was, maar nog niet helemaal geschikt. Dat was deze, hè? Deze Nou, het was niet deze, andere? want het was een voorloper daarvan. Okay. En dan heb ik een tweede en zelfs later een derde gemaakt. En de derde is deze. Dus ik ben opnieuw teruggekomen. Ik geloof dat toen uh, uh, Hans-Marcus erbij was. Ja. En uh, uiteindelijk is deze uh, door de RVD uh, afgekeurd. Het was natuurlijk bedoeld voor de. Uh, gemeentehuizen, rechtbanken, um, um, uh, hoe heet het, ambassades. En ik uh, heb gehoord dat het artistiek, ik kreeg op een brief, uh, artistiek was het een, een mooie print, maar hij was niet geschikt voor de kland klanditie. Nou, voor de clandestie. Oh ja, ja, ja, ja. ja, ja dat, dat was precies mijn vraag ook. We weten van Rembrandt dat die opdrachtgevers niet altijd gelukkig waren met de manier waarop ze geportretteerd worden. Heb je het wel eens meegemaakt? Van dat Beatrix zelf zei van, ja, zo wil ik niet gezien worden. En, en een tweede vraag, misschien heeft hij portretrecht of zo? Van waar het precies? Of het een vooraanstaand portret wordt, zoals bijvoorbeeld inderdaad een officiële functie, maar ook verspreiding in in allerlei situaties. Nou ja, hoe is gaat dat? Ook wel, het is ook wel ingewikkeld. Want, want uh, op de eerste vraag, ja, in dit geval, uh, kijk, je hebt te maken met de RVD en uh, de koningin spreekt zich daar niet over uit. Dat is natuurlijk een heel ingewikkelde situatie. Die heb, die heb je natuurlijk normaal Die niet. belt niet op nee. en zegt ik vind niks. Nee, dat, daar is, geen, uh, daar is, geen, daar is uh, officieel geen communicatie over. En het, het, het andere, ja, de, wij hadden de opdracht gekregen om, die, um, om voor die prent te werken. En het was inderdaad helemaal uh, uh, hermetisch afgesloten. Op het moment dat je zo'n prent maakte, dan alles foto's en alles schetsen en zo. dan mocht je allemaal niks mee doen. Maar ik werd dus afgekeurd. En dat was natuurlijk best wel een pijnlijke ervaring in eerste instantie. Want ik dacht ook gewoon, ik heb gewoon geen goed, goede print gemaakt. En ik was ook wel uh, ik vond het heel vervelend. Maar na een, na een dag vond ik het eigenlijk, ik, dacht, ik vind wel een goed ding. En toen heb ik het uh, zelf uitgegeven. Dat vond de RvD niet heel fijn. Nee. Als Marcus, nu krijgen we Willem-Alexander. En Maxima natuurlijk. Uh, ja, dat is weer een heel nieuw, een nieuwe manier. Een nieuwe, een nieuwe vorst. Heeft u al ideeën? Uh, ik heb maximaal geschilderd. Uh, net toen ze in Nederland uh, oh ja. was. Hè? Dus de, de liefde was hevig. En dat zie je ook in haar <lacht> <Ja. geschiedenis. lacht> Oké. Okay. En um, ja, weet je. Het maakt me niet uit wie ik mag schilderen. Nee? Wat, wat ik al zei. Ieder portret heeft zo die uitdaging. Maar is het niet de stress van dat je weet van dat heel veel mensen dit gaan zien? Of, nee, ja, als het niet goed is, als ik het niet mooi vind, gaat het de deur niet uit. Nou, het is toch leuker om Willem-Alexander te schilderen dan mij? Of ja, willekeurig iemand nee, anders? Nee, maakt me niet zo Thijs. Nee, dat is gewoon nee, echt niet. Nee. Ik zou een afspraak maken. Nee, maar ik vind het wel leuker om Willem-Alexander te interviewen dan willekeurig Jan Vorstenbos. Ik noem maar iemand. Nou, nou nee, dat ja, ja, vind waarom, ik niet aardig van je. Ja. <laughs> maar <laughs> maar Sandrukker, u zei net: uh, die uniformen. Ja, daar heb ik nu al zin in. Wat is daar zo mooi en interessant aan? Ja, dat was ook hè? een beetje een grapje. Want ik, ik moet je eerlijk zeggen, ik ben niet zo aan het uitkijken naar een... Ik, ik denk trouwens dat de, de Rijksvoorlichtingsdienst mij helemaal niet gaat vragen. Ik heb gewoon... Die rebelse kunsten. Nou, maar... helemaal. Dit valt wel reuze mee. Oh. Maar ik, ik, uh, ik ben wel geïnteresseerd in de mensen en in, de, in, de, in het portret. Dat ja. ik, doe ik heel graag. En ik zit echt niet uh, bij de telefoon te wachten op een opdracht uh, van Oranje. Ik vind nee, het heel nee, leuk. Maar stel zou dat hij nou komt. Vind... Nee, ik zou het heel dan leuk dan. vinden. En inderdaad, als ik dan iets moet... Uh, uh, een aspect wat heel aantrekkelijk is, inderdaad, ja, fantastisch. Hè? Het is net zoals je in uh, de, de 16, e 17e eeuwse portretten met Witte Kragen. Zo'n schilder die kan wat met zo'n wit. Ja. En dat is met een, met een pak en met goud. En dat is natuurlijk fantastisch. Dat, is heel aantrekkelijk. dat zijn heel aantrekkelijke dingen. En dat krijg je niet elke dag. Nee, dus als die komt met een gewoon pak, dan baalt u. Nou, hij komt natuurlijk niet met een gewoon pak. <lacht> nee, dat mag. Want mevrouw Markes, we kennen van die statige portretten van de Willems, natuurlijk, met paarden vaak er ook bij, of met een Hermelijnen mantels. Denkt u daar ook aan? Of is het meer... Ik heb liever de eenvoud. Ja? Ja, ja, ja, ja, liever de eenvoud. Liever de mens uh, uh, in dat pak. Ja. Ja. En, en is het een interessant hoofd om te schilderen, Willem-Alexander? Oh, je moet van allerlei kanten bekijken. en, en uh, Ik denk dat ik het iets van opzij zou doen. Niet net, recht van voren. Net zoals zijn moeder, niet recht van voren. Nee, een beetje opzij. Ja. Want ja, weet ik niet. Dat, dat, dat lijkt me spannender. Ik denk dat je de mooiste hoek van een gezicht moet. Ik ben nu met drie dames bezig en dan moet je de mooiste hoeken uitzoeken. Want er zijn mooie hoeken in elk gezicht. Nou, er zijn absoluut. Ja. Kijk, dat vind ik nou weer een hoop <laughs> Goed, Sam Drukker, uniform dus. En nou, ook nee, verder moet, nog een voorkeur? Je moet je laten verrassen in je atelier door wat er, wat er mogelijk is. Wat er uit te halen valt. Je, je ja. zet iemand in een licht. En je bent zelf verrast van iets wat, wat ik nu niet kan bedenken. Waarom dat ineens toch heel interessant is. Dus dat kan je niet He, dus, van tevoren dus, dat zeggen? Dat kun je niet zeggen. Het gaat over, over, over licht. Het gaat over kleur. Het gaat over, over spanning. Over, over evenwicht. Ja. Dat is ontzettend leuk om te doen. En dat moet je gewoon. Dat is het werk. Het is gewoon, het is gewoon werken. Ja. Zoeken naar een fantastisch moment. Nou, We zijn heel benieuwd naar, naar jullie toekomstige schilderij. Het is tijd voor het beloofde tweede nummer van de band Mr. Miss Mississippi. Uh, Danny, waar gaan we naar luisteren? Uh, Nemo Nobody. Ook een liedje van de, van de plaat. Oké. Okay. Mr. Mississippi, dank jullie wel. En uh, tegen half vier zien we jullie nog even terug. Dan kunnen jullie even vertellen wie van de twee luisteraars... jullie nieuwe en eerste cd gaat krijgen. Dank je wel. Wie van de twee luisteraars? We hebben wel meer dan twee luisteraars. Ja, nee, ja nee, wie, wie, Welke twee luisteraars? <laughs> ja. okay. We gaan het hebben over voetbal Of tenminste iets wat erop lijkt. Waar ik me meer zorgen over zou maken... zijn die akelige geluiden die ik uh, vanaf de tribune door... aan de overkant, als Elty door aan de bal is. Het was eigenlijk absurd. Ik dacht dat dit weg was. En het, uh, het kwam opeens weer terug in de vorige wedstrijd weliswaar in de competitie tegen VVV. It's a bit disappointing that these things still happen in in this time, you know that we're in. You know, but je are you going gewoon dat deze just hope that these people can find a way to improve themselves. You can Dit is 0-4 en ook in deze bekerronde, evenals in alle voorgaande, scoort heldi ja, een roerige wedstrijd gisteravond, Den Bosch AZ, gericht, het uh, Konker Oerwoud geluiden, gericht tegen de donkere spits, Josie Eltidor, die zelf zegt, teleurstellend dat dat in deze tijd nog steeds gebeurt, maar wat doe je eraan? Je hoopt dat mensen uiteindelijk uh, toch verbeteren, je kunt alleen maar voor ze bidden. Hoogleraar Sociale Psychologie, Paul van Lange, u doet onderzoek naar gedrag van uh, voetbalfans, waarom doen ze het? Waarom doen ze het? Ja, het heeft natuurlijk veel weg van de stammenstrijd um, en als je zo'n wedstrijd ziet en je gaat er helemaal in op... en je bent optimistisch als publiek... en ik denk dat Den Bosch in een soort optimistische fase zat... ze hadden een aantal wedstrijden verrassende wijs gewonnen... en dan opeens vallen de staten enorm tegen... is er een kleine groep in die grote groep, in die supporterschade... die een bepaalde norm overtreedt. En het jammer is dat er geen correctie is geweest vanuit het publiek. Wacht even, u zegt als er voor hadden gestaan was het niet gebeurd? Nou, het is wel zo dat, uh, dat onderzoek laat zien... dat de, de, de prestatie op het veld is, kan toch vaak een belangrijke aanleiding zijn. Er zijn zelfs aanwijzingen dat... Uh, stel dat een club die het normaal gesproken heel goed doet... en die verliest opeens van een heel zwak clubje... dat je dan, dat het geweld soms nog weer thuis... Uh, zich voortzetten. Ja, maar en, waarom en... kiezen ze dan toch voor een donkere speler? Om een ongenoegen op te uiten? Nou, dat, ja, dat is moeilijk. Uh, dat, die valt meer op in een, in een in team met of, of zakelijk witte spelers, zeg maar. En hij scoort ook altijd. En hij is, uh, hij is een goede speler. Hij is wat dat betreft... Uh, ja, hij, hij, had, hij had misschien al gescoord, dat weet ik niet eens precies. Maar in ieder geval, het is natuurlijk een opvallende speler in dat opzicht. Het is een hele goede speler. Um, ja, wat dat betreft, dat, dat maakt het op zich een beetje begrijpelijk... maar natuurlijk niet uh, vanuit een menselijk oogpunt. Nee, nee. En ja, ik hoorde vanmorgen de, de directeur van de bos geloof ik zeggen dat deze jongens zich alleen bij hele belangrijke wedstrijden melden. Nou, dat is, uh, die achtergrond uh, die ken ik niet. Uh, wat, ik wel, uh, wat ik heel interessant vind aan, aan deze materie, zeg maar, dat is het volgende. Wij, uh, wij, en dan bedoel ik biologen, psychologen, economen... doen allerlei onderzoeken. Niet altijd naar supportersgeweld of naar, naar geweld bij, uh, bij sport. Maar wat we, wat we vaak zien is dat mensen denken vaak van je moet harde straffen. En straffen het werkt over het algemeen, dat klopt ook. Dus als, je, als mensen weten van ik kan een straf verwachten... dan zullen ze over het algemeen zich wat netter gedragen. Ja. Nee. Maar iets wat ik eigenlijk heel belangrijk vind om te melden... is dat iets wat je ook kunt doen, en dat is een, dat is een heel andere aanpak eigenlijk... is het belonen van de ingrijper. Zorg ervoor als club dat je op de een of andere manier in, in die, bij die supporters... dat de mensen die elkaar corrigeren... dat je die op de een of andere manier in het zonlicht kan plaatsen. De verraders, die, zullen je, de daders zeggen. Nou, ja, verraders is, uh, is natuurlijk... Dat in bepaalde... In, is strik genomen kun je zeggen dat er een soort verrader is. Maar het gaat al vaak in, helemaal in het begin. Hè, wanneer iemand een norm overschrijdt... dus die begint al te schelden op een bepaalde manier... Die niet, wat niet geoorloofd is. Als je zoiets in een kiem smoort... en je weet eigenlijk dat je als massa... ben je van goedwillende burgers, supporters... ben je flink in de meerderheid. Dit is... Altijd, ook heel veel supporters zeggen... dit is maar een heel klein deel Maar van het is wel vaak een beetje een eng en agressief deel... Hè? Waarvan, ja. waarvan je denkt, nou ja, ik bemoei me er maar niet ja. mee. Ja, en daarom is het ook menselijk dat mensen zich toch een beetje stilhouden. Maar ja, je bent als groep, kun je dus, zeg maar... ben je, ben je eigenlijk heel machtig om iets te doen. Dus de groep moet zich eigenlijk sterker weer te maken. Maar tegelijkertijd moet je ook eigenlijk weten... dat dit als door de club heel erg positief wordt gezien en dat je eigenlijk... ja dat je, dat, dat, dat beloond wordt, dat, dat ja, dus wordt. Iemand maakt oe uitgeluiden. De eerste die er wat van zegt... dat is de held van de avond, wat u betreft. Dat, dat, de, die, dat zou die, de sfeer moeten die, zijn. Die kant, die kant zou het ook moeten gaan. Dat, dat is inderdaad sfeerbepalend... in de zin dat je die norm beaccentueert. En, en kijk, het is eigenlijk zo dat... straffen werken het beste als diegene... die je straf of correctie... als diegene die uh, door wie je wat gecorrigeerd... nabij is. Dus de persoon die vlak bij jou... in de omgeving zit. Ja. Kijk, een, een KVB-official... die kan je op dat moment niet corrigeren. Dan kan de, de, de scheids zegt er ook niet. De scheidsrechter kan wel de wedstrijd stilleggen. En dat is op zich een heel goede straf, overigens. En, en, en zou misschien nog wat vaker kunnen worden toegepast. Want daarmee pak je die mensen natuurlijk wel. En pak je ook de andere mensen... en bij accent 2, die norm weer... dat, dat dit niet kan. Ja, Jan Forsterbos, maar, uh, filosoof, ja. voetbalfilosoof... noem je ook wel eens. Ja, ja, ja. ja Nou ja, goed. Hier denk ik ook wel eens over na. Van, uh, uh, je, ze zitten natuurlijk bij elkaar op de F-site. Je hebt wel zo'n soort helderrol nodig... om daar tussen te gaan zitten en te zeggen van... jongens, niet doen, hè. Dus, uh, misschien moet je dan... Ja, inderdaad, andere uh, praktische maatregelen hebben. Bijvoorbeeld uh, plaatsgebonden stoeltjes of zo. Hè, zodat uh, in een stadion iedereen verspreid wordt. Ik denk dat het dan al een heel stuk scheelt. Dat als je ik in elkaar... eentje zit tussen andere mensen, dan ga ik geen oerwoud gelaten. Want dat ja, goed goed anders doe proces. je dat wel. Ja. Ja. Ja. Want dat groepsproces is wel heel belangrijk. Maar maar ik, kijk, kijk, kijk, heel veel zaken zijn, zijn in theorie heel mooi. Dit is ook in feite een beetje een theoretische oplossing. Want als je ze mengt, zeg maar, hè, en verspreidt... Mijn oplossing is ook deels, vind ik ook grotendeels uh, theorie. Maar als je, het is toch een denktrand. Als je in deze op deze manier denkt. En je denkt ook bijvoorbeeld aan, aan amateurvoetbal. En hoe kun je ervoor zorgen dat mensen elkaar corrigeren? Dan is een andere denktrans. En ja. dan moet je af van het idee van straffen, straffen, straffen. Maar moet gewoon denken van belonen go, van de ingrijper. Ja. Ja, de norm handhaal. Even naar de, de spelers. Je zag gisteren de scheidsrechter even overleggen met El Wat er precies gebeurd is, weet ik niet. Maar ik vermoed ja. dat hij gevraagd heeft. Wat wil jij? Ja. Is het goed om de spelers daar een beslissende stem in te geven? Nou, um, eigenlijk vind ik dat dit zodanig uh, duidelijk is... Dat, iemand een, dat een groep van mensen norm overschrijdt, dat dat genoeg is om te zeggen van... ik ga de wedstrijd stilleggen. Voor de scheidsrechter. Altijdor, die komt die komt uit Amerika. Die in Amerika we hebben, bij onze afdeling hebben we heel veel Amerikanen... en die vinden het heel apart dat dit gebeurt. Die, die begrijpen er eigenlijk helemaal niks van. En ik kan me ook gewoon voorstellen... dat hij, hij heeft nu ook in de pers laten weten... van ja, ik probeer aan te geven dat ik erboven sta. Ik denk dat dat in Nederland niet de meest effectieve oplossing is. Want je moet heel duidelijk maken dat dit niet geoorloofd is. Nee. En om en, en, heel duidelijk... Uh, maken aan iedereen eigenlijk deze grens hier wordt de grens overschreden. Ja, de, de, we hebben contact gehad met Danny de Hesp van de van voetbalspelersvakbond zeg maar. Die zegt dat het zou een mooi statement zijn uh, dat bijvoorbeeld van het veld aflopen, dat de spelers dat zelf beslissen. Maar de spelers kunnen de gevolgen niet overzien, supporters die de stad afbreken en zo. Dus de beslissing hoort bij de scheidsrechter te liggen, zegt hij. Ja, ik denk dat is ook dat is ook formeel is dat ook het geval. En uh, de, de spelers kunnen wel een rol spelen... door bijvoorbeeld dat, de scheidsrechter daarop te wijzen. Dat kan het publiek eventueel ook nog zelfs doen, via de grensrechter. Uh, dat, dus op die manier kun je heel veel doen. Maar wat, ik, wat, wat mij wel een beetje trof gisteravond was... dat de, dat, dat deel van het publiek, dat die norm overschreed... die luisterde niet naar de spelers. En dat, wa dat was uitzonderlijk. Mm. Over het algemeen is het wel zo dat juist wanneer je spelers inzet... bij dit soort van normverbetering... dat het over het algemeen redelijk positief werkt. Maar het is toch het meest effectiek om, om gewoon te stoppen met zo'n wedstrijd... en te zeggen, jongens, klaar, we doen het dit nu meer? O, o, we affluiten, klaar. Ik denk, dat, ik denk dat een pauze op zich ook al een heel belangrijk teken is. En dat je dat, als je als publiek... Uh, nou, zeg maar een minuut of vijf of een minuut of tien moet wachten. Dat is over het algemeen heel vervelend. En uh, mensen die zitten in die wedstrijd. En, uh, dus wat dat betreft, daarmee pak je het publiek ook. En daarmee communiceer je die norm ook. En dan hoop je eigenlijk dat die zelfcorrectie in dat vak bijvoorbeeld sterker op gang komt. En ja, voorste heel kort? Nou ja, spelregeltechnisch is het lastig, omdat het als strategie gebruikt kan worden. Supporters gaan roepen en dan als ze met 2-0 achter staan, of de ah. situatie. En dan krijg je dus invloed van het publiek op de wedstrijd. Dat is ook wel dus, niet het wenselijk. Wordt wel lastig. U bent zelf grensrechter trouwens. Wat doet u als u het hoort? Als, nou, eerlijk gezegd, uh, over het algemeen met mijn amateurvoetbal... ik ben uh, grenziger bij mijn zoon en uh, coacher bij hey. mijn dochter... daar valt het eerlijk gezegd allemaal wel mee. Gelukkig maar. Uh, en is het een en al positiviteit. Vaak op amateurvelden, de regel is eigenlijk, hè, positiviteit... En, en mensen zijn heel aardig, et cetera, et cetera. Dit zijn wel de uitzonderingen. Wij gaan naar het nieuws van drie uur en daarna praten we verder over de overleden Russische asielzoeker Alexander Dalmatov. Voor wie vanmiddag een herdenkingsdienst wordt gehouden. Was hij een slachtoffer van de Russen of was er iets anders aan de hand? Dat na het nieuws van drie uur. Tot zo. Benieuwd hoe dit is de dag eruit ziet? Kijk mee via de webcams in onze studio op radio1.nl.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 Gewoon een hele lieve vrouw. Ja. Luister iedere werkdag van half twee tot 2 naar stand.nl. Radio 1. Het nieuws van alle kanten. Let op. Aanstaande maandag 4 februari zendt de overheid... rond 12 uur een NL Alert controlebericht uit. Wanneer je dit bericht ontvangt, weet je zeker dat jouw mobiel... juist is ingesteld voor NL Alert. Zo ben je direct op de hoogte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 Dit is Radio 1.